Astrid de Jong Het moet toch lukken om de vraag van Doortje vannacht nog beantwoord te krijgen waarom er op een wasbolletje geen maataanduiding of in ieder geval geen duidelijke maataanduiding staat. Waarom wordt de maataanduiding gestanst in het plastic en niet met een uh, contrasterende kleur aangegeven? Dat was eigenlijk haar vraag. Uh, verder staat nog open, eens eventjes kijken. Mm, ja, Eigenlijk gaat het hartstikke goed, moet ik zeggen. Ja, Hans had natuurlijk die vraag over waarom mensen een kat niet binnenhouden... en of dat niet op een of andere manier te regelen is. Want hij vindt het eigenlijk heel oneerlijk dat een kat het recht heeft... om bijvoorbeeld een muis of een vogel te vangen... terwijl die hem niet eens opeet, maar er alleen maar mee speelt. Het is wel een, wel een mooie vraag om over te discussiëren. Dus als je er nog graag iets over kwijt wil, dan kan dat. Um, eens even kijken. Uh, Willem was op zoek naar de rode eetbare Klein. Nee, Willem kwam met het antwoord. Iemand anders was er naar op zoek. 0800 1121, als je het antwoord uh, uh, weet. Behalve natuurlijk de, het antwoord dat we net al van uh, Mark kregen over de lufos. Um, ja, volgens mij zijn dat zo'n beetje de vragen die niet beantwoord zijn deze, deze uitzending. Misschien nog tips voor Hans, voor zijn psoriasis. Oftewel hele droge voeten en enkels. 0800 1121. En er zijn uh, meer manieren om de wachtkamer van de nachtzuster te bereiken. Het kan ook via apenstaatje nachtzuster op Twitter. Het kan ook via www.nachtzuster.net. Dan kun je daarmee chatten als je even links op die pagina de chat aanklikt. En natuurlijk de manier die iedereen wil weten: naar zuster omroepmax.nl om te mailen. En 0800 1121 is nog steeds het telefoonnummer. Grappig dat er uh, vannacht uh, gebeld werd veel over de groenten in blik... die goedkoper was dan de verse groenten. En dan weer over de blikjes en het touw... waarmee mensen met elkaar konden communiceren. Want ik zag dan helemaal voor me dat de, uit die blikjes eerst de groenten kwamen. Maar die vragen zijn meer dan beantwoord. Voor de nog niet beantwoorde vragen kun je blijven bellen. 0800-1121. En over groenten gesproken? Nee, over groen. Dit is Kermit.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 Zo'n lief blijft het. It's not easy being green van uh, Kermit of uh, Kermit. Net in welk land je hem aan wil spreken. 0800-1121 blijft het telefoonnummer dat je kunt uh, bellen met je vragen en je antwoorden. En ik zei het vorige uur dat er weer een crypto was en die luide vierkante ster. En de oplossing moest bestaan uit elf letters. En Julia belde daarover. Julia, goedenacht. Goedenacht. Dag Astrid, met Hallo. Dag. Ja, hij was uh, wel makkelijk, hè? Hij is eigenlijk gewoon te makkelijk, of niet? Ja, direct wist ik hem. Nou, dat is nou een beetje jammer. Ja. Want het is het leukste als je er als je eventjes over na... Ja, precies. Maar ja, wat, uh, wat is het? Want het kan nog verkeerd wezen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat kan ook nog. <laughs> een reclameblok. Ah, dat is goed. Toch. <laughs> ja, joh, dat is hartstikke goed. Nou, ja. nee? Wil jij me uitleggen? Want dan hoef ik het niet te doen. Nou ja, Ster is reclame... En vierkant heb je een blok. Nou, en klaar ben je al. Ja, hè? Nee, dat hartstikke goed. Dat betekent uh, dat ik uh, bij, de, bij de redactie van Max weer aan de kast ga schudden. Leuk. En ik weet nooit wat eruit valt. Maar ik doe het in een envelop en ik uh, stuur het naar je toe. Ik ben heel nieuwsgierig. Oké, okay. <laughs> nou veel plezier ervan vast, Julia. Oké, okay, bedankt. En ja, uh, ja. goede uitzending nog. Dank je wel. Dag. Dag. Dag. 0801121. 121 uh, André? Ja, Astrid, hier ben ik. Oh ja. jee. Nou, nou gaan uh, we het krijgen. Mag ik je zeggen? Ja. Nou, doe maar. Goed zo. Ja. Nou, uh, het volgende. Hm. Ik, uh, trouwens, ik heb ook een antwoord op, de, op die eetbare aarde. Op ah. de klei. Ja, nou doen we dat eerst. Uh, ik had het over katten willen hebben, maar nee. dat komt zo dan. Ja. Um, die uh, eetbare klei... Ja. Is volgens, die wordt verkocht onder het merk Luwos. Ja. En dan kan je het... En dat is dan niet eetbaar, geloof ik die, of wel. Ja. Maar dan, wordt het, dan kan je er een masker van maken. Dan krijg je een modder en dan kan je er een masker van maken voor je gelaat. Oh, dat is de uitwerking. En, en volgens ja. mij is ook diezelfde luvos geschikt voor inderdaad... wat die mevrouw eens gezegd heeft, voor indigestie en dergelijke. Want het is namelijk zo, die klei is een vulkanische klei. Oh. En die bevat zouten en mineralen die heel goed zijn voor ons lichaam. Oh, nou, en... dat is wat ik erover weet. Maar je hebt het nooit geprobeerd? Uh, ja, ja, ja, ja. Ik heb wel een maskers te ervan genomen. Oh. Ja, ja, dat uh, was heerlijk. Oh. Maar uh, ik en heb het nooit geprobeerd. Nu nee, heb je een nee, persikhuidje. Uh, nou, over de katten en de, uh, over de katten. Ja. Ja, ik, uh, ik vond dat de, de, de, de meneer nog wel aangevallen werd omdat hij jager was. Ja. Maar ik merkte uit zijn antwoorden dat hij wel een groot natuurliefhebber was. Ja. En ik zie er niet in waarom iemand die jaagt en heel, dat heel bewust doet, dan geen mening mag hebben over, over katten die zelf dan ook jagen in het wild. Hij mag er wel een mening over hebben. Alleen niet de zijnen. Wat zegt u? Nee, ja dat ik, dat ik het een beetje tegenstrijdig vond. Nou, nee, dat vind ik niet. Dat is aan een hengelaar ook geen mening mogen hebben, omdat hij vissen vangt. Nou ja, niet over, uh, over dat iemand anders. Niet, niet dat hij het belachelijk vindt dat beren of reigers ook vissen vangen. Ja, maar bedoel, ja, maar dat, dat vind ik niet opgaan. Een boer die oh. die, die, die houdt, die zou dan ook geen mening mogen hebben omdat hij ze de laat doden. En die, die, die, die, die leidt ze de brof, die brengt te groot om, om, om naar de dood te leiden. Ja. Ja. Nou, ja. maar dat ik vind dat echt een ingewikkelde discussie. En ik, ik zou. Daar staan je heel slecht uit. Ja, dat hoor ik vaker. Het nee. is een ontzettend slechte verbinding. Ja. Ik vind het een moeilijke discussie. Ja goed, maar waar het, maar het mij om ging, ik geef hem wel gelijk wat katten betreft, ik, oh. heb, uh, ik, ben, uh, ik heb zelf een hond en katten vind ik ook lief en aardig, ik woon in een buitengebied, ik zie hier ook heel veel katten in het, in het beeld rondlopen, terwijl ze hier alleen maar tuin is, ja. dus kunnen ze net zo goed zijn, maar ja. die katten zorgen wel voor overlast hoor, ja ja, want ze zitten. Ik heb er gelukkig weinig last van omdat ik de hond heb. Ja. Dus blijven ze bij mij een beetje weg. Ze passeren de tuin alleen maar. Maar er zijn er een heleboel mensen die. Daar stinkt het eens op sommige plaatsen in de tuin naar de ja. kattenontlasting. Ja. ja. En die vinden dat heel vervelend om met hun handen erin te zitten, uiteraard. Ja. ja. Maar ja, wat moeten we doen? Moeten we het houden van katten maar. Nee, nee, nee. Oh. Oh. Nee, maar het oh. zit volgens mij zo met huisdieren waar een kat ook onder valt. Die mag je houden. Maar het woord zegt het al huisdier, dat betekent hij mag in huis zijn en op het eigen erf. Ja. Maar daarbuiten niet. Nee, nou, hij mag daarbuiten wel zijn, maar hij mag inderdaad geen overlast veroorzaken. Nee, hij mag volgens mij ook zelfs niet daarbuiten zijn. Ja. Je mag ook geen koe houden en die vrij rond, en dan zeg ik, doe me naar buiten met mijn te volgens eten. Volgens mij mag dus je, dan je dan best een koe uitlaten. Opraad. Volgens mij, als ik een keer een koe uitlaat, is er niemand die ja, me tegenhoudt. Ja, aan de lijn. Dan mag je een kat mag je aan de lijn wel uitlaten. Maar niet vrij laten lopen buiten je eigen heft. Dat weet ik vrijwel zeker. In, dat is zo in de wet geregeld. Het gebeurt wel uh... omdat het geaccepteerd is. Is de dierenpolitie er al? zei Ja, want wie is die poes of die kat als je hem ziet lopen? Ja, precies. Ja, dus dat is, het, dat is het punt. Maar ik heb, uh, dat is van de week is dat toevallig geweest... in de radio-uitzending, ook Ach. een nachtuitzending. Toen belde een mevrouw in uit, ik meen het, Enschede. Oh. En die hield zich bezig met poezen en katten. En die hield er een heel pleidooi voor. Want het, schijnt ontzettend, het schijnen ontzettend veel verwilderde katten te zijn in Nederland. Ja, ja, het schijnt bij haar is in de buurt is het echt een plaag. Hun vangen ze op, steriliseren ze, brengen ze dan terug. Ja. ja. En dan gaan ze ze op voederplaatsen voederen. Ja. Dus zo houden ze ze dan in stand. Ja. Maar die halen het er ook over. Een kat legt een paar nesten per jaar. Dus ja. ja, dat vergroot alleen maar als ze meer vrij rondlopen. Ja, nee, maar katten zijn wat dat betreft bij de konijnen af. Ja. Ja. Nou ja, ik bedoel, ik, ik ben helemaal niet tegen katten of, of honden of iets dergelijks, maar het zou prima zijn als er is een, een registratie, wat ze ook eigenlijk met honden hebben, al min of meer. Een registratie kan de midden van een ship dat beesten niet zo makkelijk aangeschaft konden, konden worden, zo makkelijk weggedaan worden worden zo of onverzorgd rond konden lopen, zodat er betere controle was. Zowel voor de beesten als voor de mensen zou dat prettiger zijn. Ja, nee, dat is ook zo. Want het is ook niet leuk als je, als je zoveel katten zijn, dat je de, ik heb het gelukkig nooit gehad in mijn leven, maar dat er een kat op je onder je auto komt of iets dergelijks. Nee, dat is ook weer niet leuk. En, nee. en dan, ja, het leed wat aan de beesten toegebracht wordt, is een, een heleboel mensen vreet tegenover dieren, hoor. Dat is ook weer zo. En wat, wat betreft die. Uh, we, hadden het over, we hadden het over de jager. Ja. Het gebeurt heel vaak. dat bos, de zien is en heel veel jagers. katten in het veld doodschieten. Echt? Ja. De boswachter en de jachtopziener doen dat alleen maar als het heel te gek wordt en ze moeilijk te vangen zijn. Ja. Maar er zijn onderjagers en nou, ik beslis niet die meneer die aan de telefoon is geweest is. Nee, Daar heb ik niet. een hele goede indruk van. Maar er zijn ja. jagers, dat die schieten praktisch op alles wat beweegt. <laughs> en als die een kat in een veld aantreffen, is die weg. Goh. Goed. Het nou, ja, de... klinkt hard, maar het is ja. Dus zo. ja. Nee, dus dat de... is ook iets voor nee. mensen, de reden dat ze beter eigenlijk op de kat kunnen letten... en dan komen ze... dat soort ellende blijft die beest er dan ook bespaard. Nou, dat is waar. Nou, dankjewel, André. Jouw ja, en niet te danken. En goeienacht dan je... Dag. Ike. Ja? Hallo. Hallo. Zeg ik het maar. Ik heb heel lang gewacht en ik was je even kwijt. Ja. Want ik uh, hoorde bijna het, uh, geen geluid meer. En ik hoor je nu ook heel slecht. Ja, uh, ga jij maar gewoon praten, Ike. Oké. Okay. Ja. Nou, ik... Uh, ik wilde dit zeggen... dat het ook een kwestie van uh, natuurlijke selectie is. Want uh, als alle jonge haasjes zouden blijven leven... dan had hij ha uh, niets meer te schieten. Nee, maar Want, dat is... Nou, huh? Nee, dan had hij juist wel heel veel te schieten. Als ze als allemaal waren bleef, blijven leven... had hij wel veel. gehad, ja. ja, inderdaad. Maar ik bedoel... Uh, die, die jonge haas en konijnen... worden hier in de akkers ook afgeschoten. Ik zie hier regelmatig uh, jagers lopen. Want anders eten ze alles op. Ja. En uh, wat hier... Ik woon aan een singel. Nou, die meerkoeten... die hebben het de derde nest al. Maar ze hadden drie of vier jongen. Ze hebben er nog maar één over. Maar als al die jongen waren blijven leven... ook de eenden... Die eten dan hebben een hele reeks puttelletjes, maar dan op een gegeven moment hebben ze er nog maar één of twee. Ja. En als dat allemaal blijft leven, dan, ja, dan zou je zou de singer over overvol zijn. Alleen de zwanenpaar dat, uh, dat heeft zijn jongen goed grootgebracht. Maar ja, met een zwaan is het slecht kessen eten als die. Uh, ja, die zijn link, hè? Als die jongen heeft, want ja. dan is het dan echt gevaarlijk. Ja. Maar ja. Ik, ergens verdenk ik uh, die jager ervan dat hij een beetje de pee heeft aan de katten. Omdat hij de jonge haasjes neemt en hij niet verafschiet. Nou, nee, het is bij hem... Hij, van, hij maakte de vergelijking dat als je een hond gewoon zo gang laat gaan... en uh, die ook hazen en eenden dood laat bijten... dat iedereen dan zegt, ja, maar dat mag niet. Ja, Terwijl als je je kat... Wel, die kat niet. Ja, dat vond ja. hij raar. Maar ja, die kat doet ook goed werk. Want uh, ja, mijn, ik heb een poes. Die maar dat doet die buiten. hond dan ook. Dan doet die hond en, ook en goed werk. We hebben raskatten, die komen oh, ook ja, nooit ja. buiten. Ja. Maar mijn zoon die heeft een kater. En die gaat door de kattenluikje naar buiten. Maar die komt regelmatig ook met muizen en, en, en een kikker of, of ook een vogeltje. Ja. En ik zelf, ja, ik ben dan weer teer van hart. Die muis, die muis dat is een plaag, plaagdier. Maar maar die dat vogeltje dat vind ik dan wel erg. maar ja als je in de hele natuur zie je dat. Je hebt de natuurfilms en dan ja, maar ik Ike, kan er niet naar kijken Ike, want dan, de, dan zitten die leven, leven hier, een, een hetje achterna. Ja. Ike. Dat, dat kan ik niet zien. Ikke <laughs> ja. Ja, want dat is ook een beetje zijn punt. Dat is ook de natuur dat een hond dat doet. Ja. Ja, de hond die doet dat ook. Die, die, die, die brengt ook de... zegt die jonge eenden mee. En uh, ja... Die, die brengt het ook mee naar huis. Maar die, die poes die mag het dan niet doen. Die nee. Nou, dat is eigenlijk het punt. Wat hij ja. wilde maken. Maar ja, ik, ik zie het van... Als, uh, als, die, ja, als die katten... niet dat mochten doen... dan zouden er veel meer... Uh, dieren zijn. Ja, er zouden voor hem meer over blijven... om te schieten. Ja. Maar... Als, als ze geen jagers, die jagers hier, die krijgen toestemming, lopen soms twee of drie door de akker. Om, ja, die, die boer, dat, die akkerbouwer, die vindt dat fijn dat ja. ze dat doen, want uh, anders eten ze heel de oogst op. Ja. Maar ja, als, hij vindt het dan wel erg als, de, als die poest die jonge haasjes, want dan heeft hij minder te jagen natuurlijk. Ja. Nee. Hij mag ze wel afschieten, en dan mag ja. hij één afschieten, maar die Poes mag niet die jongen eentjes ja. pakken. Dankjewel, ja. Ike. Ja. Dankjewel. <laughs> nou, dat wilde ik even zeggen. Ja, dankjewel daarvoor. Goeienacht nog. Ja, jij ook. Ik vind je een heel leuk programma. Ik oh. slaap tot sterk en ik, ik luister, luister heel vaak naar je. Kijk. En ik wens je alle goeds toe. Hetzelfde, dankjewel. Ja, dag. Dag. 0800 1121. Uh, Bernard. Ja. Hallo. Hallo, nog gefeliciteerd hè, met jullie eenjarige... Ja, wat goed zeg, dankjewel. Nee, maar dat heb je vorige week toch bekendgemaakt? Ja, ja maar het, was, het is een beetje ingewikkeld. Want volgens mij zijn we vorig jaar op 7 of 9 september begonnen. En toen was ik er al niet. Nee. Want toen was ik nog ergens anders. Dus, toen, dus we zijn eigenlijk nu inderdaad een jaar oud. Maar ik pas volgende week. Volgende week dus, maar officieel. Maar nee, het, het programma Nachtzuster is nu officieel een jaar oud. Ja. Maar we hebben het vorige week al gevierd. Oh, ik had nog wel een festiviteit verwacht van jullie. Ja, er was een hoop festiviteit, maar we dachten... we doen op de radio gewoon hetzelfde als altijd. Ja. Want dat is toch het allerleukst. Maar mijn vraag is het volgende. Ja. Uh, ik, <laughs> ik vraag me af, ik ben een, uh, een roker. Oh. En uh, er valt mij op dat uh, de tabak, dus de checkpakken... Ja. Uh, steeds minder worden in gewicht. En ik vraag me af wat hier de reden van is. Oeh, eerlijk waar. Dat is nog een slim bezuinigen. Ik, nee, ik bedoel, je moet wel dezelfde prijs betalen. Maar ja. Ik bedoel, het is een bepaalde vorm van oplichting, toch? Nou ja, of van um, uh, prijsstijging gewoon. Nou nee, als jij bij je groenteboer een kilo aardappelen bestelt en je krijgt ja. maar negen ons. Ja. En je betaalt voor een kilo, dan is dat toch precies hetzelfde? Nee, want als ik, als ik bij de groenteboer uh, voor 5 euro aardappelen koop... en ik krijg de ene keer zoveel en de volgende keer nog maar de helft... dan zijn de aardappelen gewoon duurder geworden. Ja, maar je gaat nou de prijs naar voren halen, maar ik bedoel de inhoud. Ja. De inhoud heb jij dus gevraagd om een kilo en je krijgt maar 9 ons. Ik bedoel, en je betaalt wel voor dezelfde prijs van een kilo, dan is dat toch niet die, die, die rendabel. Misschien had je geen zware check? Ja. <laughs> was het light? Ja, maar, maar... maar staat er op een pakje check? staat er op hoeveel erin zit? Nou, eerst was het dus 45, of, nee, 50 gram. Nog ja. voor twee jaar geleden, geloof ik, anderhalf. En nu is het voor 40 gram dezelfde prijs. Ja, zie je. Ja, gewoon Vroeger deden ze toch ook een pakje sigaretten? Zaten er eerst, uh, ik weet niet hoeveel, maar eerst... 25 meer sigaretten en ja. is het geloof 20, ja. Ja, zie je. Dus ik bedoel, wel, zit hier de overheid achter om het uh, anti rokenbeleid uh, door te voeren? Of is het gewoon ja, een, een pure bezuinigingsmaatregel... Dat, dat men winsten wil maken door, door, door de vorm van... De mensen te misleiden. Het is, wel heel, het, is wel, het is wel de meest vriendelijke misleiding die ik, uh, die ik ken. Nou ja, goed, als je zelf geen roken bent, dan kan ik me dat voorstellen, ja. Nee, maar als jij een pakje, of een, een, ja, een pakje check per... Hoe, hoe lang doe je ermee? Ik doe er een week mee. Als je een week met een pakje check doet... dan ben je dus eigenlijk automatisch minder gaan roken. Ja, maar dan wordt het gedwongen, toch? Ja, maar ja... Ik, ik vind dat alles moet toch vrijblijvend zijn? Want het is precies hetzelfde als met, met de invoering van onze chipkaart voor, voor, voor, voor vervoer van bussen. Ja. Of voor het voor openbare vervoer. Dat wordt ons gewoon door de strot gedouwd. Ik bedoel, waarom kan men niet gewoon op het oude systeem blijven doorgaan? Want ik bedoel, deze hele systeem heeft 3 miljard gekost. Ik bedoel, wat, wat, wat is daar de. Meerwaarde ja, daar van? Ja, ja. Nee, maar nog even over het roken, want, want, want um, ik begrijp het wel. Het is natuurlijk uh, niet leuk als iets wat je gewend bent te kopen... als er opeens minder in zit. Maar het is gewoon een, een, uh, gewoon een manier om meer te verdienen, denk ik. Dat weet ik niet. Dat is precies zelf als je met de of onze televisie kabel -expressant... Ja. Die eigenlijk uh, nog steeds, uh, hebben ze vijf zenders hier, ze, hebben ze weggehaald, maar je moet nog steeds voor dezelfde tarieven ja, betalen. Ja, dat doen ze dan zomaar. Dat, maar, dat moest toch eigenlijk gewoon niet mogen? Nee, dat dacht ik ook niet. Ja. Maar goed, die, een pakje check uh, is dus gewoon duurder geworden in verhouding. Dus wat je kunt doen is gewoon een ander merk kopen. Of nou, is het met de alle. Het mag niet duurder worden, maar ik bedoel, de inhoud mag dan niet minder worden. Nee, dat mag niet zomaar natuurlijk. Nou, ja... Weet ik niet. Ik zit er even over te twijfelen hoor. Want als ik een pak koekjes koop, wat er zo af en toe wel eens gebeurt. en er zitten 30 koekjes in. en ik ga die week daarna weer naar de winkel. en ik koop weer zo'n pak koekjes. en er zitten er dan maar 25 in. ja, dan heb ik niet echt reden tot klagen toch? Nee, maar er zijn algemene prijzen toch van, van uh, sigaretten en, en noem maar op, alcohol en, en al die prijzen. Dat zijn vastgestelde prijzen. Ja. En ik bedoel, en dat gewicht wordt minder gewaakt. dan vraag ik me af, ja, maar wat, wat, wat dient dit voor eigenlijk? Nou, misschien is er iemand die iets zinnigs over kan zeggen. die belt naar 0800 1121. Ja, ik hoop het. Ja. En ik had eigenlijk ook nog een toevoeging op die uh, beschadiging van het gras. Want ja. ik bedoel, ik, ik heb hier het idee dat hier gewoon een machtsmisbruik mach wordt uitgeoefend. door de politieagent, die eigenlijk helemaal niet mag. Want dan moet je gewoon in beroep gaan en de boete niet betalen. En binnen zes weken moet je dat reclameren. Ja, nou, ik denk in dit hele verhaal dat je een heel goed punt hebt. Als je, zeker als je met z'n dertig bent en slechts twee daarvan krijgen een bekeuring. Ja, maar ik bedoel, deze mensen hebben, hebben die gras helemaal niet uh, beschadigd. Dus ik bedoel, is dat ook uh, eigenlijk uh, door de ag agent bekendgemaakt... dat de gras niet beschadigd is door de jongens? Nou ja, maar, maar wie zegt dat ze het gras... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat was meer de vergelijking die de klager erover maakte... Want, uh, want, want dit gebeurde allemaal al voordat die mijmachine was geweest? Want ik vind dit dus eigenlijk een vorm van stelen met de, met de wet achter de hand. Ja, dat weet je natuurlijk niet, hè. Je weet, we zijn er niet bij geweest. Misschien hebben ze het hele gasveldje wel naar kort geholpen. Nee, want je ziet toch ook nou dat de boetes zijn verhoogd met 20 tot 25 procent. Ook nog eens een keer. dat kan toch niet de, de, de verkeersveiligheid dienen? Nou, dat, dat is puur pure marktwerking van, van, ja. de, van, ja. van de justitie. Ja, ja. ja. ja. Nou, ja geen marktwerking. Was het maar marktwerking? Nou, ik bedoel, ze moeten toch hun, hun boetes verdienen door, door hun geld. Uh, door, door hun boetes te verhogen. Ja, maar dat is. Ja, als, marktwerking is natuurlijk als, een kwestie van vraag en aanbod. Nou, de vraag naar boetes is niet heel hoog. Nee, maar ik bedoel. Uh, de... De boetes is toch eigenlijk bedoeld om iemand te straffen... en, ja. en, en niet om, om een bepaalde winstdoelein ja, te Ja, maar dat is natuurlijk een eindeloze discussie. Daar ja, we, ja. Niemand die daar genoeg inzicht in heeft, tenminste niet... Uh, om, om, om te kunnen beslissen dat de boetes omlaag kunnen... om de, be, om de verkeersveiligheid te verbeteren. Nee, maar ik bedoel, er wordt altijd gezegd door de... Door, door, door, hoe heet die toch Koos gekozen? Vlispaal, dat de boetes eigenlijk bestemd zijn om mensen te straffen... en, en, en niet om een bepaalde vorm van... om daar winstdoelen uit te halen. ja. Nou ja, nee, het, is, het is weer een heel ander verhaal. Ja. Yeah. Oké, okay, dank je wel oh, in goed. ieder geval. Oké, okay. rusten. Oké, okay, dag. Ja. ja, en als het dan weer over gras gaat, dan moet ik toch hier aan denken. Een flinke boerenzoon.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 en keek eens om zich heen. En midden in die wei lag hij met haar alleen. Als het gras twee koontjes hoog is, hela hip, hela op. Als het gras twee koontjes hoog is, meisjes past dan heel goed op.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 Hydra of de Hydra's. En als het gras twee kontjes hoog is... naar aanleiding van de discussie over de hangjongeren en het gras. 0800-1121 is nog steeds het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. We hebben nog een half uur te gaan, dus een nieuwe vraag zou nog kunnen... als het er eentje is die wel makkelijk te beantwoorden is. Je kunt het proberen. 0800-1121. Giet, oh no. Een van de twee. Ja ja Onno. Goedemorgen. hallo goedemorgen hi uh, nou ik wil even reageren op dat, uh, dat verhaal over die uh, uh, de inhoud van het pakje sigaretten en de prijs de oh checken, ja prijs. Oh, die vergeet ik helemaal ja, ja. wat goed van Bye. jou dat je er ook zo snel mee komt ja ja nou, uh, <lacht> nou wat ik begrepen heb is, is, uh, het is psychologisch dat uh, om de prijs hetzelfde te houden blijven mensen in principe kopen maar uh, de, de, de prijs van die cheque is in principe duurder geworden dus automatisch zou de prijs van het pakje check of sigaretten ook duurder moeten zijn. Maar om er nou wat minder in te stoppen, kan je de prijs, dezelfde prij, de, de prijs op dezelfde hoogte laten. En op die manier houden ze in principe de de, de, de, de, de kooplust in de stand. Ik dus eigenlijk is het, uh, is het slechter voor rokers in plaats van beter? Het is altijd slechter voor rokers. Het wordt per, per jaar of per half jaar, want het is zelf duurder. Maar om er nou wat minder in te duwen? kan je de prijzen dezelfde hoogte laten... Ja, en op die manier krijgen mensen het idee dat het allemaal nog wel, wel meevalt. Ja, bedoel. maar ik bedoel, ik bedoel ook niet, het is slechter voor rokers qua eh, financiën... maar het is ook slechter voor rokers eh, psychologisch... want ze gaan er juist meer voor kopen... omdat ze denken dat het nog steeds even duur is... terwijl als ja. het duurder zou worden, zou je misschien minder gaan kopen. En... Ja, klopt. Nou, dat, en dat is eigenlijk dat, ingewikkeld. Dat zit er een beetje achter eigenlijk. Ja. Rook jij? Uh, ja. Vind jij het frustrerend dat het steeds duurder wordt? Ja, het, het, het, het wordt wel irritant, zal ik maar zeggen. Dat wel, ja. En, maar ja, je probeert wel te minderen, hoor. Maar ja, dat, dat is vaak te, uh, uh, niet echt een succesverhaal om ermee te stoppen, zou ik maar zeggen. Nou, mijn vriendin die zegt dat ze steeds minder gaat roken omdat je het nergens meer mag. Ja, dat wil wel. Ja. Je ja, kunt je nergens lekker even gaan zitten, zegt zij altijd. Nee, dat klopt. Dat klopt. Hij heeft zich van ja. de zomer op de camping helemaal zwarte longen gerookt, omdat ze toen eindelijk gewoon voor de tent op een stoeltje uh, kon zitten roken, in plaats van uh, op de werk ergens op een uh, tochtige straathoek. Ja, precies, ja. inderdaad. Ja, ja. Het, is inderdaad uh, het, wordt, het wordt moeilijk, het wordt een, een sport om te roken. Ah. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, heb je wel eens geprobeerd te stoppen? Ja, wel een, wel een paar keer, maar ja, uh, ik rij al op vrachtwagen, dus... Ja. Ja, het is uh, moeilijk. Het is vaak ook ja, het is een stukje verveling, hè. Ja. En in je, in je eigen cabine mag je roken van jezelf? Uh, ja... Oh, dat moet je niet maar... zeggen op de radio, want je bent verplicht om een rookvrije werk... Oh, nee, niet als het alleen voor jezelf is. Ja, maar... Nee, precies. Kijk, en ik, uh, ik heb niemand zou zeggen, naast me die, die er een bezwaar tegen heeft. Dus, nee. ja, dus af en toe doe je het nog wel eens, hè. Oké. Okay. Nou, um, ik, uh, ik ben... Doe je ook check? Nee, nee. Oké, okay, maar je wist het toevallig. Ja, ja, het is eigenlijk heel logisch ook gewoon. Wat dat betreft is het wel natuurlijk, ja. Ja, ja het is, het is gewoon op die manier proberen ze gewoon uh, het roken in stand te houden, zou ik maar zeggen. Goed. Ja, ja. Oké, okay, dankjewel Nou, dat je even belde. Ja, graag gedaan. Rij voorzichtig. Gaat lukken. Doei. Doei doei. Giet. Ja, Giet. Giet, Hi. hallo. Hi. ik um, bel over die klein nog even. Ah, ja. Want er is ook een andere merknaam en dat is Arzilets. Dat is het Franse merk. En die heeft verschillende kleurtjes en verschillende toepassingen. En je kan het bijvoorbeeld ook voor die psoriasis gebruiken als je het oh. uitwendig gebruikt. Ja, dat is weer wat. Ja. Ja. ja. En het, uh, het werkt ook als je bijvoorbeeld uh, weet ik wel brandwonden of. Uh, dan noem je dat een sneetje met een mes of zo. Dan als je daar een papje klei op doet, dan heelt het heel snel. En dan uh, doet het minder zeer. En het werkt veel beter dan pleisters. Oh? Ja. Oh, grappig. En uh, doe je dat ook als je jezelf snijdt of zo? Ja, dan als ik eraan denk. Want soms vergeet ik het zelf ook. Maar dan doe ik er een beetje klei op. Ja. En heb je het dan standaard in, uh, in het medicijnkastje staan? Ja. Ja, pakken vol. Echt? Ja, en je hebt ook witte klein, dat kan je voor babybilletjes, dat is dan weer beter dan zeg maar talkpoeder. Oh. En je hebt uh, inderdaad die hele fijne klein, die kan je dan inwendig, die kan je ook mengen in een lepel op een glas water en dat is dan reinigend. Oh. En uh, ja, ik weet het niet, ik ben er twintig jaar geleden mee in aanraking gekomen en ik heb het ook met mijn kind heel vaak gebruikt en ik vind het natuurlijk onzin, want dat is een jongen, maar nu vraagt hij er zelf naar als oh. hij uh, iets heeft. En hoe ben je er twintig jaar geleden aangekomen dan? Um, mijn ex die, die kende het. En oh. er is ook een boekje over. Dat heet The Healing Clay. Ik weet alleen niet hoe de schrijver heet. Hmm. The Healing Clay. Ja, en het is eigenlijk heel oud. Want ik, ik was een paar jaar geleden in Marokko in de woestijn aan het lopen met een paar kamelen. En... <laughs> Gezellig, ja. En als, daar, als die iets hebben, een verwonding of zo, dan, en je bent toevallig in de buurt van klei, dan gebruiken ze dat ook en dan smeren ze dat erop. Oké. Okay. En het werkt gewoon heel goed. Nou, dankjewel. Oké. Okay. Voor die informatie nog weer even. Ja, en die psoriasis, want die meneer had zo'n jeuk. Die, als hij die daar zo'n papje op smeert, dan... Uh, ja, die moet dan ook dan op zoek af. gaan naar de klei, inderdaad. Ja. Oké, okay. nou dankjewel. Oké. Okay. nacht nog. En jij ook, dag. dag. Ja, wat dat betreft, ik zit even te zoeken. Want ik kreeg ook uh, voor de psoriasis nog een, een tip binnen van uh, Martin Blankenstein. Die heeft uh, zelf een uh, crème geknutseld. En die biedt hij ook aan. Dus uh, als je nog luistert, moet ik heel even kijken wie er ook weer met de vraag is. Hans. Als je nog luistert en uh, je wil heel graag de crème hebben voor je, voor je voeten. dan uh, biedt Martin uh, aan om je een exemplaar van zijn uh, zelfgemaakte crème te sturen om te proberen. Dus dan moet je weer eventjes bellen. Dan moet je weer even in de telefoon klimmen. 0800 1121. Uh, even kijken. Uh, Gerard. Ja, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ja. Ja, over die idee ja, van het roken is al beantwoord. Uh, ja, het is gewoon, ja, ja dan gaat de uh, accijn omhoog en dan zeggen de fabrikanten, nou, dan uh, houden we de prijs gelijk en dan uh, douwen we er minder in. Dan uh, valt die zo op, hè. Maar dat ja. maken ze wel van de voren bekend, hoor. Ja, en hoe doen ze dat dan? Nou, gewoon uh, via een uh, ja, advertentie in de krant of zo via een uh, perspublicatie dat het voor het journaal komt uh, of zoiets. Ik ja. heb het al eens gehoord, dan ze van bekendmaken van, ja, jongens, uh, we stoppen er minder in. En dan blijft de prijs gelijk. Oké. Okay. Nou, dan, uh, dan uh, uh, is het ook weer meer dan duidelijk. Ja, het zit hem natuurlijk wel dwars. Dat snap ik natuurlijk ook wel weer. Ja, maar dan nog over die, uh, die wasbolletjes, hè? Ja. Nou, die uh, worden automatisch gemaakt uh, met spuitschietwerk. Dat is een uh, granulaat. Dat is gewoon, uh, zijn korrels. En ja. die worden dan in een hete mal gespoten. Ja. En dan uh, uh, uh, samengedrukt. Uh, ja, en dan... Uh, ja, in spiegelbeeld zitten zit dan uh, die, die, uh, die cijfers in, in, in de mal, hè. Yeah. Dus dan wordt het onder hoge druk en met de hoge temperatuur wordt het er, erin gespoten. En dan krijgen die bolletjes. Maar is het dan gewoon te duur om, een, uh, om, om daar nog een kleurtje of zo op te... Ge... Ja, dan moeten we weer, moet weer aangepast worden. Yeah. Dat, dat is, de toetsen op je mobiele telefoon die worden, ongeveer op de, en zo, die worden ook op dezelfde manier gemaakt. Gewoon, en, ja, en die krijgen dan nog een kleurtje, hè. Ja. En dan moeten ze duur, dat even gebruiken. Om, om het dan gewoon kleurtje te geven. Ja. Hmm. Hmm. En hoe weet je dat van het. Uh... Nou, ik heb het een keer gezien. En ook uh, ik uh, ja, goed, ben nu gepensioneerd. Uh, bij ons op het bedrijf wij, uh, werken wij op hetzelfde principe. Van. Uh, uh, Wat ik weer onderdeel voor. Uh, hele grote schakelaars in treinen en alles. Uh, uh, dat, die schotten en alles, die zijschotten, die worden op dezelfde manier gemaakt. Gewoon. Uh, die werd er gewoon, uh, ja, wij gebruikten dan een soort pasta. Yeah. En dan werd er ingedaan uh, in een in mal. En die mal werd verwarmd. En dan werd het uh, verhit. En dan kwam het gewoon het product er zo uit. En uh, yeah. dat gebeurde op dezelfde manier. Dat heb ik al eens een keertje. Uh, een, kijk een op de televisie, geloof ik, een keer gezien. Ah, leuk. En dat gaat ja. met enorme snelheid, hoor. Dat is, uh, in 1, 2 seconden dan hebben ze zo'n uh, bolletje. Ja, dat mag ik hopen. Je kunt natuurlijk niet een week uh, over zo'n bolletje doen. Nee. Dat kan niet. Okay. Nee, nou dan over die, over die katten, hè. maar er zijn uh, ook nog iets. Ja. Er zijn uh, plaatsen op het platteland wordt ervoor gewaarschuwd... Uh, dat uh, katten afgeschoten worden als ze uh, in het vrije veld rondlopen... in verband met uh, ja, zeg maar het opeten van uh, de beschermde vogels. Nou, wordt dat wordt gewoon afgeschoten. Dat is dan misschien een oplossing ja, voor maar de hypothetische vraag heb, van Hans. Ik land. heb dan ik in, bijvoorbeeld in Amsterdam, Amsterdam een jager rond laten lopen... Die, nee, dat uh, kan niet. Die, die, uh, me, ja... Oh, ik denk dat we in. Uh, als ze in openbare parken rondlopen, ja. waar ook uh, andere wilden rondlopen, net zoals in Amsterdam, het uh, Vondelpark, die uh, houdt ook weer met die. Uh, die huisbandparkieten. Nou, ja. En ze dan, dan zeggen, nou jongens, uh, op die, uh, die, die katten gaan op die vogels, we gaan die katten schieten. Ja, ja, ja, maar daar zal toch ook wel een soort kattenbeveiliging zijn? Dat zou ik niet weten. Nee, nee. ja, dat moet hij wel. Dat maar ik weet ook dat er op het, uh, sommige dingen, op het platteland voor gewaarschuwd wordt. Hou je kat binnen, want uh, als hij dan over het veld loopt, dan, uh, en hij, uh, dan wordt hij gewoon afgeschoten. Nou ja, dat, de, ja daar zit iets in natuurlijk. Ja, ik heb het liever niet, maar het... Uh... Ja, maar wat denk je, wat, uh, wat er hier aan konijnenrelationaat uh, wordt, aan mensen oh. die konijnen zat zijn en, uh, en met jonge konijntjes zitten en die jonge konijntjes in het veld gewoon loslaten. Ja. Ja, men, mensen doen rare dingen hoor met dieren. Want uh, ik, ik heb ze ook uh, genoeg gezien dat je ineens uh, een uh, heleboel konijntjes op lopen en lopen en ineens een zwart konijntje tussen. Ja, <laughs> en denk je, dat is er niet eentje van hier. <laughs> ja. ja, dat vind ik altijd zo leuk, want bij ons in het bos heb je ook, dan uh, zie je opeens zo'n hele, hele familie uh, zwart-wit gestreepte konijntjes, of gestreepte, gevlekte ge ge konijntjes. Je denk, daar heeft ooit iemand twee konijntjes losgelaten, had hij geen zin meer in. En die, hebben ja, die, toen, ja, die, die zijn gewoon een gezin de begonnen. De dan, ja. ja, leuk. Ja, dus ja maar is... we hebben hier, ik woon hier in Ridderkerk, we hebben hier in Ridderkerk uh, uh, sinds een paar jaar een uh, konijnopvang, of een knaagdieropvang. Uit een erfenis van een uh, voormalige burgemeester van, uh, of een uh, burgemeester van Hendrik de Uambacht. en uh, is een legaat uit, en uh, was nog wel een legaat van een andere... Overleden dier, dierenliefhebber hier in de kerk. En uh, daar is een uh, knaagdieropvang uh, uit uh, voortgekomen. Die voelden zich schuldig omdat ze ooit een keer. toen ze op vakantie gingen, een konijntje los hebben gelaten in het bos. Denk ik. Oh, nou, dat was, nee, nee dat die, die, die man hier in de kerk was echt een dierenliefhebber. En die, uh, en die andere, dat legaat, het was een vergeten lagaat. En uh, op een gegeven moment uh, kwamen ze hier de dierenbescherming in de kerk erachter. Uh, en die hebben dat. Uh, dan gaat uh, gerechtelijk opgeëist omdat het niet uh, gebruikt werd. Eerlijk kan dat? Ja, ja, ja daarin uh, heb ik jullie het niet gebruikt. Oh, wat slim. Dat was een eis van uh, de. Nou, nou, meer dan tien jaar lag het, uh, gaat daar en daar kwamen ze achter. En toen hebben ze gezegd, nou wij gaan, wij gaan hier een, uh, een kraagdierenopvang beginnen en uh, <laughs> wij eisen dat we uh, gaan op. En dat, uh, maar hoe, hoe, het hoe kom je er mee. nou achter dat er nog ergens een legaat ligt? Dat wil ja, ik graag nou, misschien, weten. Misschien, misschien wel voor jou, dat je Als je dan nou, ook iets beginnen en dan, uh... Ja, ik weet nog niet wat voor opvang ik begin, maar ik ben heel benieuwd of er nog ergens legaten liggen. Nou, misschien uh, de katten, opvang van de katten. Ja, ah, dat is wat voor Hans. Dat vindt zijn hond leuk. Goed. Uh, Dankjewel. Nou, uh, voor de rest eigenlijk niks meer. Uh... Nee? Uh, nee. Oké, okay. nou dan houden we het erbij, maar wel bedankt. Ja, geen dank, graag uh, super okay. ja. Tot de volgende keer. Ja, en uh, eens even kijken want Tony die stuurt me nog een mailtje uh, omdat de overheid alsmaar accijnsverhogingen doorvoert kan de producent zijn product niet duurder maken als de grondstoffen duurder worden. Daarom stoppen ze er 40 gram in. Oh, daarom stoppen ze er 40 gram in. Het rare is alleen dat je in Luxemburg dezelfde pakjes wel met 50 gram voor de lagere prijs kunt krijgen. Dan het verschil. 0801121. Marcel, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hey, uh, ik, wil, uh, ik wil een vraagje aan jou zelf. Ja. Uh, ik ben een hele grote fan van jou. En uh, ik, wil, ik wil jou een keer. En uh, uh, een keer een handtekening voor jou met uh, een foto. Oh. En ik wil je een keer ontmoeten afzetten. Oh. Dan doe maar. Hmm. Nou Marcel, wat doe jij in het dagelijks leven? Uh, ik werk in een vleesfabriek. In een vleesfabriek? Ja. En wat, wat doe je daar? Uh, Inpakwerk. Ik is is wel apart, een vleesfabriek. Is het is waarschijnlijk een vleesverpakkingsfabriek, of niet? Ja. Oh ja. En daar pak je het vlees in. En waar woon je? Ik woon in Deventer. Deventer, dat is wel nee, in het weg, Marcel. Oh, dus oh oké. Okay. En um, dan, dan zouden we zeg maar handjes schudden. Dan zeg je, ik ben Marcel, zeg ik ben Astrid. En dat, uh, dat was het dan. Nee, nee, En ja, wat drinken of zo. Uh. Oh. En, um, oh, maar wacht even. En een taartje eten misschien? Ja, dat is ook goed. Oké. Okay. Nou, ik denk er nog even over na. Dat is goed. En dan, uh, ik heb je nummer. Oké. Okay. Dankjewel Marcel. Jo, doei. Dag. Ja. El. Hallo. Hallo. Hallo. Ik belde over die man met uh, psoriasisachtige achtige ja. op zijn voeten. Ja. Uh, hij heeft zelf jaren terug uh, problemen gehad met uh, voeten, ruwe voeten, kapotte voeten. Van alles geprobeerd, zoals je van de dokter. Mijn voeten dik ingezet, keukenpapier uh, ja. erom, plastic zakje erom, sokken erom. Oh, wat een toestand. Niet ziel heb. He? Ja. Niet heel Totdat ik uh, bij de, een groot meubelinrichtingsgigant in Europa, Zweeds. Nou ben ik wel en echt ik heel benieuwd wat je, daar, wat je daar gevonden hebt. <laughs> ja, ik denk nu een dat je met meubelwas komt of zo. Een voetencreme. Echt waar? Met de pH waren 7,5. Bij de IKEA. Ja. Yeah. En waar verkopen ze daar voetencreme? Ja, de Family Club die verkoopt ook douchel en badjassen. Oh, dat wist ik niet. Nee, nou, oh. en, uh, in het begin elke dag mijn voeten een beetje met z'n manicure zet, een beetje veilen. Elke dag inzetten ermee. En nu twee jaar later, één keer in de week. Geweldig. Wat een toestand nog, hè? Ik, ik geloof dat die tube 250 gram bevat en een euro of. Kost. Ja, <laughs> kijk, dus... dat zijn nog eens de adviezen. Jij dacht ook van, ja, nu moet ik wel bellen. Ja, <laughs> ja ik heb zoiets van, zo, ik weet zelf wat het is. Ja. Dus, ah uh, nou ja, goed, uh, de dokter wist er ook helemaal geen raad mee. Nee. Nou, wat een goede tip. Nou ja, ik uh, ik hoop zien. dat hij nog wakker is. Ja, nou. En anders dan uh, moet er iemand het er maar doorgeven. Want uh, dat, ik geloof dat er om Hans heen ook nog wel mensen luisteren. Dat zijn groene tubus met een witte dop. Oh ja, de groene tube met een witte dop. Nou, dan komt het goed. Dankjewel, El. Oké. Okay, uh, goeiedag. Joe. Dag. Peter. Ja, dag Astrid. Goedemorgen. Hallo. Morgen. Hi. Je klinkt inderdaad ver weg, hoor, het van andere mensen ook altijd. Maar nou heb ik het ook een keer weer, je klinkt inderdaad heel ver weg. Ja. Maar ik begin maar gewoon over dat, over dat was, uh, wasmachineballetje. Uh, nou, wat die meneer vertelde, daar dacht ik eigenlijk ook al zoiets, hoor. Dat dit, dit moet haast met kosten te maken hebben. Uh, maar ik heb wel een tip. Uh, uh, je moet het gewoon, als je het, als je het vult, ja. uh, op oh, hoogte doen. Hè. Dus ergens op, op, op een koelkast zetten of zo, uh, een grote, grote kast... Dat je er uh, op ooghoogte naast staat en dan, dan schenk je het zo in en dan uh, kan maar, je het zo zien. We, sorry hoor, maar we, ik, het, is nu een vraag, het was de eerste vraag van deze uitzending. Hij werd gesteld zo rond zeven minuten over twee. Ik heb het gehoord. Ja, het is nu zeven, uh, even kijken, dertien, nou zeg twaalf minuten voor zes. Ja. En ik bedenk nu pas, en dan sla ik mezelf voor mijn hoofd. Dat ik het nu pas bedenk. Maar Doortje moet gewoon even met een watervast viltstift. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Dat kan natuurlijk ook nog. Het dus, scheelt denk ik echt een hele hoop gedoe. Ja, ja nou ja, ik, ik zet het ding altijd op hoog. Dus, dus dan, ja. dan, dan, dan heb ik het op ooghoogte. En maar waar zet je, je het zien? dan neer? Bijvoorbeeld, op een, bij mij staat er een koelkast naast de wasmachine. Dus ah. dan zet ik het, op, het balletje op de koelkast. En dan heb je het gewoon gelijk op ooghoogte Precies de maat wat je het. Ja. Uh, hoeveel erin moet. Maar je herkent het probleem dus. Ja, ja. En ja. daar wou ik je ook gelijk nog iets van zeggen. Want ja. ik heb mij altijd laten vertellen dat je dus. ...enorm moet oppassen met te veel zeepen. Dat hoor je van alle, alle wasmachine leveranciers. Oh. Die zeggen allemaal, doe er in godsnaam weinig zeep in. Oh. Want eh, het, het, het, het, de, de levensduur wordt aanmerkelijk uh, verkort uh, als je er te veel zeep in doet. Oh, Oh, dat is goed om te dus weten. Ik hoorde jou nog zeggen dat jij hem allemaal vol doet. Dus ja. uh, ik zou er nog maar even bij nadenken. Maar ik maak wel een mixje van de wasverzachter en de wasmiddel hoor. Aha, ja, Dat scheelt ja. al. Ja, ja, ja. Maar, want, want ik heb ook nog een tijdje deed ik er zo'n schepje van die korrels bij. Dat heet dan was, wasmiddelversterker. Nou, dat wordt mij weer te technisch. Ja, nee, ik dacht ook op een gegeven moment, ik zou ook er gek zijn. Ja. Dan koop ik wasmiddel en dan moet ik zeker nog apart wasmi wasmiddel ja. Straks moet ik, uh, straks ik, moet ik shampoo in mijn haar doen en dan nog shampoo versterker. Ja, maar ik heb er nog een leuk verhaal bij. En dat oh, is, je hebt nou. namelijk over dat, over dat, over dat balletje dat hebben we al eens eerder gehad in een uitzending. Oh, bij jou. Eerlijk. Ja, en dan was toen de vraag, was uh, dat uh, waarom verd verdwijnt dat balletje altijd in de verste hoek van de was? Hè? Dus bijvoorbeeld een wasmachine, of hoe heet dat, een, een dekbed overtrek. Ja. Ja. En, en dan verdwijnt hij dan helemaal daar binnenin. Hè? Ja. Hoe komt dat? Ja. Nou, ik heb het nog veel sterker, want uh, ik doe namelijk de dop van het wasmiddel ja. Doe ik ook altijd in de wasmachine. Hè? Ja. Omdat hij dus nou toch een beetje, nou ja, die dop zit zeep aan. Ja. En ik heb er uh, genoeg extra, dus ja. dat doe ik altijd uh, die dop doe ik ook in de wasmachine. Ja. Nou, en nou uh, daar zal ik je vertellen, die dop, die, als je dus die in, in, het, in het balletje doet, dat gaat dus uh, met moeite. Hè? Je moet een, uh, je moet niet echt hard drukken, maar je moet toch wel even een klein beetje kracht zetten om die dop in het balletje te krijgen. Ja. Nou is het zo, ik doe ze dus dat balletje en, en die dop uiteraard dat doe ik al los in. Ja. En acht van de tien keer, dat is echt waar, acht van de tien zit de het keer. Het zit de dop in het balletje? In het <lacht> balletje. Dat is echt niet te geloven. Ze zoeken elkaar op. Ja, ja. ja je, zou, zou het moeten, je zou het moeten, uh, moeten proberen als, als de dop tenminste bij jou uh, van jouw fles uh, er ook in kan. Ja, ik zeg, volgens mij, dit, dit balletje is al van 28 flessen geleden. Dus ik weet niet of, het, of, of die nog verkering met elkaar willen. Maar ik zal dat eens voorzichtig proberen. Ja, dat is deze is, is wel altijd. Iedere keer wel lachen dat als je dan dat ding eruit haalt... Dat het, dat die er... Maar jij hebt de, eigenlijk hoeft die dop dus bij jou helemaal niet in de wasmachine. Maar jij vindt het gewoon spannend... Om te zien of die in het bolletje er weer uitkomt. Precies. Ja. precies. Ja, het, is, het wordt een hele aparte sport, dit. Maar ik ja. ga het proberen. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Nou, bedankt voor de nou, tip. Ja, voor de mensen die zeg, echt nou, wat, niks wat, te doen hebben. Uh, wat, wat sigaretten betreft, dat, dat ben ik het mee eens. Dat is uh, dat, uh, gewoon uh, de, dat wordt, uh, dezelfde prijs. Uh, alleen krijg je minder daarvoor. Uh, het wordt wel duurder, natuurlijk. En, uh, hallo? Ja. Ja. En, en, en, en, en, die, en die boetes. Ja. ja, bij mij werkt het hoor. Ik ben uh, ontzettend voorzichtig. Want uh, die boetes worden zo duur. Ja. Dat uh, ik kijk wel uit. Ja, ben je echt voorzichtig ja, en gaan ja, ja, rijden ja, ja, vanwege de boetes? Duidelijk, ja, duidelijk. nou gelukkig, dan werkt het niet. Ik ontdekte bijvoorbeeld nooit iemand. de gordel. Oh. Dat deed ik nooit. En, maar sinds uh, nou, nu al jarenlang hoor. Sinds een aantal jaren toch wel. Uh, dat ik altijd die gordel om doe. Dus hey, dat ik heb ik te veel boetes gehad. Ja, ja En, uh, en gewoon wordt het veel te duur en het is een crisis, dus uh, ja. Ja, je kijkt wel uit. Je bezuinigt op je boetes. Ja, ja, ja duidelijk. Ja. Oké, okay, nou bedankt. Ja. Okay, ja, Vallen op en aanmerkingen, tot de volgende ja. keer weer. Ja, een fijne dag verder. Hè. Ja, gaat lukken, dag. Hoi, hoi. hoi. Alaida Ja, dat is voor die droge voeten Hans misschien. Wat zeg je? Nee, voor Hans met die droge voeten. Voor Hans met de droge voeten, ja. Bijenzeep. Bijenzeep? Ja. Oh. En, en, ja. en dan is het okay. dus bijenzalf. Bijen ja. En dan katoenen sokjes al. Geen synthetisch, want dat is niet goed. Oké. Dus bijenzeep, bijenzalf en dan katoenen sokjes. Dat kan hij dus gewoon bestellen bij het bijenhuis in Wageningen. Is er een bijenhuis in Wageningen, ja? Ja, zo heet dat. Oh. Oh. als is de site. Daar hebben ze behalve bijenzeep en uh, bijenzalf ook nog andere dingen. Oh, honderden. Oh. Melk, alles. Bijenmelk? Ja. Oh. Je zag, zeg gekke dingen hier staan. En is dat nou allemaal, zitten dan, dan bijen in of zit er honing in? Net als in die zalf zit gewoon, ja, zullen wat laat niet bijen afkomt, weet je wel. Het ja. is ontzettend lekker zacht. Oh. Maar voor, voor op de dag kan je ook zelfs een bijen creme. Die is wat minder vet. Oh. Dus je draait beter in, Maar bij jezelf ja. is veel dikker. Maar oh. ook veel zachter. Maar wat zit er nou in? Er zit iets in wat van de bijen afkomt? Ja. Nou? Ik denk zelfs dat het een stand van honing is, weet je wel. Het zal haast wel. Er zal die, geen geperst erbij in gaan. Uit je, ra uit je ramen. Ja. Oké, okay, dankjewel Alida Alida Oké, okay, hey. Tot Doei. de volgende keer. Dag. Doei. Dag. Uh, Jan? Jan? Ja, ja. ja. Hallo. Spreek je, mee? Spreek je met Astrid? Ja. Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Ja, ik bel um, over het oorsuizen wat ik al enige jaren uh, heb. En dat is, dat is gewoon heel ingrijpend. Ja. Ik heb wel begrepen dat er heel veel mensen last van hebben. Heb ik eh, gehoord. Maar goed, het gaat om jezelf. En je hebt er ook last van. Ik heb er al allerlei dingen aan proberen te doen. Uh, onderzoekingen. Ja, er valt zo weinig aan te doen. Homeopathische tabletten. Uh, ook dat helpt niet. Uh, en dan zit je te denken, zouden er veel meer mensen last van hebben. En, of of heb, heb jij een idee... Ja, ik, dat vind ik een beetje lastig. Want uh, ik doe nooit medische dingen... omdat nee. ik van afstand niet kan zien wat er mis is met jouw oren. En ik wil niet dat mensen jou uh, bij je zalven aanraden... en dat, uh, dat dan blijkt dat je naar de dokter had gemoeten... omdat er iets met je oren aan de hand is waar alleen een dokter iets nee. aan kan doen. Dus, uh, maar de do ik neem aan dat de dokter je ook niet verder kan helpen. Nee, ik ben al eens bij iemand geweest die was, was gepromoveerd uh, met betrekking tot tinnitus. Dat is ook een medische woord veroorzaak. Ja, ja. Maar uh, ja, er was heel weinig aan te, aan te doen. En... Uh, het is, het is heel vervelend. Ja. Maar... maar ik heb, Jan, sorry dat ik je onderbreek, maar ik heb een tijdje geleden heel lang met iemand gesproken. Die had precies hetzelfde en toen kwamen er allemaal tips binnen. Alleen ja, ik weet natuurlijk de namen en de, de nee. dingen niet meer uit mijn hoofd. Nee. En we hebben nu nog maar zo'n één uh, minuut te gaan, dus het wordt een beetje oh. lastig. Ja, ja, ja. Maar als je binnenkort een keertje op donderdagnacht iets eerder wakker bent, dan proberen we het nog een ja. keer. Nou ja, ik, ik heb al heel vroeg gebeld, Ja. Maar ik heb niet veel gebeld. Maar... Nou wacht, ik blijf even hangen, maken we een afspraak voor volgende week. Ja hoor. Oké, okay. dag Jan. Dag Frit. Dag. dag. Meneer Staal. Hallo Astrid. Goeie... Hallo. Goedemorgen. doen we al. Ja. Ja joh, ik heb met verbazing geluisterd naar dat uh, thema van jullie over uh, honden, katten. En dat er een meneer die met de jacht te maken had. Nou ik zal je zeggen, ik ben uh, dik 30 jaar ben ik... Uh, opsporingsambtenaar geweest bij een uh, bepaalde opsporingsdienst. Ja. En toen vroeg ik me af, waar zouden toch al die procesverbalen vandaan komen... Ja. met betrekking tot de jacht. Ja. Want als die man zegt, ik loop mijn huis uit en ik ga het veld in met mijn zoontje... en ik ga daar eenden schieten. Ten eerste, heeft hij geïnventariseerd of er wel genoeg eenden zijn. Ja. Ten tweede, als er een koppeltje van vier uh, opvliegt uh, en hij geeft het schot af... Weet hij dan wel of ze alle vier dood zijn? Of zijn er drie, vier die met twee, drie loodka-hageltjes ergens in een, in de, ja, in, tussen het riet liggen te verkommeren... ...en te creperen oh. onder de ergste pijnen? En dan denk ik, is dat nou een exponent van de jacht? Nee hoor, ik uh, zou zeggen, er zijn hele goede jagers. Zeker weten, die heb ik ook meegemaakt, maar... Het, te de, ja, het tegendeel, dat, uh, die manifesteren zichzelf wel. Nou. Ik geloof dat deze man een bepaalde terminologie gebruikt... die zo, zo typisch hoort bij de jacht. Want dat hoor je 85.000 keer. Hoor je dat. En dan denk ik bij mezelf... mensen, waarom geen tegengeluid? Want... Het is, zo, het is vaak zo anders in de natuur. En dat had ik even kwijtgeroepen. Nou, hartstikke goed. Ik, ik vind het een beetje... Ik, ik ga nu met het beeld van uh, aangeschoten eentjes ga ik de uitzending uit. Jo. Maar het is dus misschien ja, maar ja, goed ja. ook dat we ons realiseren... dat het, uh, ja, dat, dat ook het, het gevoel kan zijn. Ik vind een beetje in balans. Ja. Nou, bedankt, meneer Staal. Ja, perfect joh. Tot de volgende keer. Ja hoor, goed weekend. Hetzelfde, dag, dag. dag. Dit was de Nachtzuster voor vannacht. Tot volgende week, dag.